9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het de ministerie van Algemene Zaken wil niet inhoudelijk ingaan op berichten dat een tweede topambtenaar. heeft geprobeerd via de Amerikanen. het Afghanistan-standpunt van de PvdA te beïnvloeden. Die berichten kwamen naar buiten via de Wikileaks-documenten van de NOS. De hoogste ambtenaar van premier Balkenende zou hebben gesuggereerd. dat Bos met het oog op zijn carrière. beter akkoord kon gaan met verlenging van de Afghanistan-missie. Het ministerie wil alleen bevestigen dat het gesprek heeft plaatsgevonden. De lezing ervan komt voor rekening van de Amerikanen. Dat werd ook gezegd toen eerder deze week vergelijkbare berichten... over een andere topambtenaar naar de buiten kwamen. PVDA-Kamerliet Timmermans noemt de gang van zaken onaanvaardbaar. Hij sprak in het Radio 1-journaal van Gemene trucs. Eindhoven behoort voor het derde jaar op rij... tot de zeven slimste regio's ter wereld. De lijst is samengesteld door een internationale denktank... op het gebied van economische en sociale ontwikkeling. In de ranglijst staan verder alleen Amerikaanse, Canadese en één Franse regio. De denktank, het Intelligent Community Forum... roemt Eindhoven voor het creëren van 55.000 banen in de technologiesector. Ook de plaatsen Helmond en Veldhoven vallen overigens onder de regio Eindhoven. Twee Nederlandse F-16's van de basis in Leeuwarden hebben vannacht boven de Noordzee twee Russische bommenwerpers onderschept. De toestellen van het type TU-95 vlogen in het luchtruim waarvoor Nederland verantwoordelijk is. Daarvoor waren ze door de Denen en de Noren in de gaten gehouden. De F-16's bleven bij de Russen totdat de Britten dat in hun sector overnamen. Waarom de Russische vliegtuigen in het Europese luchtruim vlogen is niet duidelijk. In Nederland staan 24 uur per dag F-16's paraat om verdachte toestellen te onderscheppen. Bij het Groningse dorp Stedem was gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Het KNMI kreeg 30 meldingen binnen van mensen die de aardbeving hadden gevoeld. De meldingen kwamen uit onder meer Stedem, Middelstem en Bedem. Voor zover bekend is er geen schade aangericht. In het noorden van Nederland zijn jaarlijks gemiddeld zo'n 30 aardbevingen. Die worden veroorzaakt door gaswinning in de regio. Dan het weer nog, wolkenvelden en zon. Vooral in Zeeland en Limburg is nog kans op een enkele bui. En in het zuidoosten blijft de bewolking nog lang hardnekkig. Het wordt 2 graden in het oosten en 5 in het westen. Vanaf morgen meer bewolking en toenemende kans op neerslag. ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in Zeeland en Limburg... zijn de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. De spits kwam wat later op gang. Nog zo'n 200 kilometer file staat er. Zijn vooral de aanrijdingen die voor extra vertraging zorgen. Onder meer op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar staat tussen Os-Oost en de Ravenstein nog 6 kilometer. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Knopend Valburg en Renkum 3 kilometer. Bij Renkum is de rechte schok dicht.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 Wilt u weten of uw huis warmer en energiezuiniger kan? Doe de check op localwarming.nl. En maak kans op 2500 euro aan isolatie. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Kans maken op 2500 euro aan isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Met Hans. Ja, hallo, met Suzanne. Uh, het volgende. Volgens de CRO heb ik recht op meer vakantiedagen dan ik van jou krijg.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. De pogingen van ambtenaren om druk uit te oefenen op Wouter Bos... over Afghanistan destijds zijn onaanvaardbaar. Dat zegt de PvdA. Ik zou zeggen, blijf luisteren, u hoort er straks meer over. Eerst naar de Nederlandse rechtspraak. Het moet vaker sneller. <tieden> Vooral bij mensen die geweld tegen hulpverleners gebruiken. Het zogenoemde supersnelrecht moet veel vaker toegepast worden. En zeker bij geweld tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel. De meerderheid in de Tweede Kamer zal dat vandaag bepleiten. Erik van den Emster is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Bij supersnelrecht moeten verdachten binnen drie dagen worden berecht. En volgens Van den Emster kan dat niet altijd. Ja, er zijn nu eenmaal eisen van strafrecht waar je gewoon aan moet voldoen. Overigens niet alleen voor de verdachte, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. Die moet ook in staat zijn om bijvoorbeeld schade uh, aan de orde te stellen. En daar is drie dagen uh, wel te kort voor soms. Dan gaan we eens even kijken hoe de advocaten hierover denken. Simon Beurmeister is advocaat en portefeuillehouder strafrecht bij de orde van Advocaten in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen het uh, de voorzitter van de rechtspraak zeggen: Dat gaat voor de rechtspraak. Drie dagen is soms te kort. Um, hoe denkt u daarover? Hoe realistisch is dit voorstel? Nou, ik, ik vind op zich uh, die, het idee achter het voorstel wel goed, want uh, zeg maar, geweld tegen dienstverleners is natuurlijk een probleem. Aan de andere kant is, uh, vraag ik me af of het supersnelrecht daar het antwoord op heeft, omdat uh, je toch ziet, inderdaad ook wat, die, uh, wat de vorige spreker ook zegt, is dat, is dat de, de, een, een strafrechtelijke procedure vrij gecompliceerd is en ook allerlei, dat er allerlei wettelijke voorwaarden zijn en waarborgen voor, uh, voor de verdachte, maar ook voor het slachtoffer. En dat is niet voor niks? En dat is niet voor niks. En en, en dat maakt gewoon dat uh, dat eigenlijk het supersnelrecht alleen geschikt is voor hele uh, maar een paar zaken waarin de verdachte ook bijvoorbeeld toestemt en uh, afstand doet van uh, waarborgen of termijnen. Mm -hmm. En vooral waar het heel helder is, hè? Uh, ja. ja, het zijn ja. eigenlijk hele simpele zaken. En uh, ja, daar zijn er niet zo heel veel van. Mm -hmm. En je ziet ook bij oud en nieuw. Dat er wel heel veel zaken zijn, maar dat er wel maar relatief weinig echt worden afgedaan met supersnelrecht. U heeft zelf als advocaat uh, daar zo'n supersnelrechtzaak gedaan, een zaakkundig gedaan naar Oud en Nieuw in Amsterdam. Had u genoeg aan drie dagen? Nou, in sommige gevallen werkt het wel echt goed. Alleen het is, uh, uh, en ik denk ook dat het initiatief goed is om, om uh, zeg maar, procedures te vereenvoudigen. Met name ook in het strafrecht. Alleen het is niet het ei van Columbus zoals het nu in de Tweede Kamer wordt besproken. Dat het, euh, ja, dat het zeg maar de oplossing is voor alle problemen, dat is niet zo. Nou, maar wil wilden natuurlijk ook een signaal mee afgeven, hè? Ja. Van dat, dat zoiets niet geaccepteerd wordt dan. Is, speelt dat dan ook niet mee, is dat ook niet belangrijk? Het is heel belangrijk, denk ik. Alleen, het is ook zo dat, dat, er, uh, dat er al systemen zijn, het gewone snelrecht bijvoorbeeld. Uh, daar heb je ook echt een lik op stuk beleid. Uh, zeg maar, en dan sta je ongeveer binnen een week voor de, voor de rechter. En uh, ja, daar, wordt wel, uh, daar worden wel alle termijnen en waarborgen in meegenomen. En ja, dat is ook efficiënt. Mm -hmm. Dus die oplossing is er al deels, in ieder geval in Amsterdam. En u zegt eigenlijk, je hoeft niet te zoeken naar iets nieuws... Wat, waarvan eigenlijk het, het, het nut nog niet helemaal bewezen heeft. Uh, nou, je kunt altijd proberen om, om, het, uh, om het te versnellen en te verbeteren. En dat is ook een goed, uh, goed streven, denk ik. Alleen, ja, je, je, ik denk, als, als, ik heb vanochtend naar het NOS-journaal gekeken. En de manier waardoor er uh, in de Tweede Kamer over gepraat wordt. Uh, ja, dat, dat is denk ik niet helemaal reëel. Omdat er toch veel te veel, uh, ja, het, het, het strafrechtelijk systeem te is. Er zijn te veel regels waar je, je aan moet houden. Ja. En dan zegt u, dan is dit meer een voorstel voor de Bune? ja. Dat ja. zeg ik, ja. Oké, okay. dat lijkt mij me duidelijk. Ja. Meneer Burmeister, hartelijk dank. Tot ziens. Gekeken, zegt u trouwens. Ik heb toch wel geluisterd? Geluisterd, ja. <laughs> Fijn. Dat wil ik nog even checken. Simeon Burmeister van de Orde van de Advocaten. Dank u wel. Heel goed, Marcel. De PvdA is niet te spreken over de nieuwe Wikileaks-onthullingen. Hoge ambtenaren hebben een doos met gemene trucs opengetrokken... om vicepremier Bos toe te bewegen... toch met een verlenging van de missie in Afghanistan in te stemmen. Dat zegt Frans Timmermans, PvdA-kamerlid... en oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Uit de stukken die we van Wikileaks hebben gekregen... blijkt dat er een derde ambtenaar is... die via de Amerikanen Bos onder druk wilde zetten. Timmermans heeft zelf nooit geweten dat ambtenaren dit deden... Ik moet u zeggen dat mijn ervaring met ambtenaren juist is dat ze zeer loyaal zijn aan uh, hun uh, bewindslieden, ongeacht de politieke ja, kleur. Dat blijkt. Hè? Dus, uh, dus daarom ben ik ook zo geschrokken van deze berichten. Het, het haalt op mijn vertrouwen uh, onderuit. Ik heb dat. Uh, ...nooit uh, gemerkt. Uh, ik heb ook altijd als ik iets vroeg aan ambtenaren geleverd gekregen wat ik uh, vroeg. Dus ik, ik heb daar zelf nooit klachten over gehad. Je weet af en toe wel uh, uh, dat ambtenaren een bepaalde politieke kleur hebben. Uh, dat uh, uh, uh, is ook helemaal niet erg zolang ze uh, loyaal zijn naar hun bewindsieden. En ja, dan, dan schrik je hier wel van, hoor. Ja, ja en nu heeft natuurlijk heel dicht bij het vuur gezeten... Hè, als staatssecretaris van Buitenlandse bij, Zaken. Ik, ja, goed, ik had met dit onderwerp natuurlijk niet rechtstreeks uh, te maken. Dat was de verantwoordelijkheid van uh, minister Verhagen... Uh, en wat betreft de ontwikkelingssamenwerking minister Koenders. Maar mm -hmm. goed, ik zat op hetzelfde ministerie. Dus Dat wou ik maar zeggen. Mee. Ja, ja, dus en wat heeft u daarvan meegekregen? Nou, van dit specifiek, ik wist wel, uiteraard wist ik dat er meningsverschillen waren. Dat werd ja. natuurlijk ook in het kabinet besproken. En uh, tussen de bewindspersonen van de verschillende partijen, dat is, dat is helemaal geen geheim. Dat wisten we allemaal. Maar dat daarbij ook uh, zeg maar het uh, doosje met uh, uh, gemeene trucs is opengetrokken, dat wist ik niet. Gemeene trucs noemt u het? Hoe kijkt u dan nu naar het CDA? Ik vind niet dat je moet proberen je gelijk te halen via een buitenlandse partner als je een meningsverschil hebt uh, in het kabinet. En dat was in dit geval omdat de Partij van de Arbeid... wilde vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken. Het CDA wilde die openbreken. De Partij van de Arbeid wilde daar niet in meegaan. Nou ja, dan moet je dat uitvechten in de Trevenzaal of in de Tweede Kamer. Maar niet via een derde partij, niet via het buitenland. De sfeer uh, binnen het kabinet moet ook niet altijd prettig geweest zijn... als ik dit zo allemaal wijs en hoor. Nou ja, niet ik, ik heb... Dat, dat vind ik niet. Oh. Dus er waren wel uh, forse confrontaties hierover, gewoon inhoudelijke uh, meningsverschillen. Maar ik heb zelf nooit uh, gemerkt dat dat nou echt de persoonlijke verhoudingen uh, belastte. Terwijl je toch ziet in de jongste uh, onthulling op Wikileaks dat het wel de persoonlijke bal wel geprobeerd uh, te, is uh, om, om te spelen. Nou ja, kennelijk uh, waren, uh, waren alle middelen uh, geoorloofd. Ja. Mm -hmm. Frans Timmerman en ook uh, oud-staatssecretaris destijds. Wilt u meer lezen over de jongste onthullingen? Surf dan even naar nos.nl. Daar vindt u het hele WikiLeaks-dossier en ook dit verhaal. Tien over negen geweest, dit is het NOS Radio 1-journaal. Het is ons nog niet helemaal duidelijk... bestaan de bestaande bonnenquota bij de politie nou nog wel... of bestaan ze nou niet meer? De korpschefs en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... gaan bij elkaar zitten om erover te praten. Volgens de Raad van Hoofdcommissarissen bestaan de bonnenquota niet meer. Maar kunnen individuele agenten nog wel beoordeeld worden... op het aantal bonnen dat ze schrijven? Voorzitter van de politiebond ACP, Gerard van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nou nog een quota of niet? Quotum of nou ja. niet? Het gaat natuurlijk om het woordenspel nu ineens. Maar als je dat vermenigvuldigt uh, per individuele politieman of vrouw... Uh, hoeveel bonnen er dan geschreven moet worden... dan lijkt het echt wel een quota. En uh, ja, de minister zegt het gaat mij om veiligheid... en niet over de hoeveelheid bonnen die daarvoor nodig zijn. Nee. Dus zou je een agent ook niet meer moeten beoordelen op het aantal bonnen dat hij of zij schrijft? Nou ja, dat in ieder geval niet alleen. En dat hebben wij al uh, vanaf het begin gezegd, dat dit het risico was van bonnenquota. Dat leidt dan, uh, ja, als je niet uitkijkt, tot bijna perverse situaties. Uh, maar politiemensen doen natuurlijk veel meer. Ze hebben uh, buurderrussies op te lossen, zij moeten uh, soms dingen in de opsporing doen. Zij moeten soms uh, toezicht houden bij bepaalde plekken of schrijven ook anders voor de, de baal die uh, daar helemaal niets mee te maken hebben... en soms ook vele malen ingewikkelder zijn. Dus laat ik het zo zeggen... het functioneren van een politieman of vrouw... kan op vele manieren bekeken worden... als het maar moet bijdragen aan veiligheid. Mm, ja, en ze moet ook efficiënt werken. Hoe, hoe controleer je dan hoe een politieagent functioneert? Nou, kijk, politiemensen werken vaak in teams of in bepaalde gebieden. En uh, daarvan is bekend wat de uh, problematiek is... en waar zij op ingezet zijn. Als mm. het gaat om criminaliteit of om onveiligheid van verkeer... of anderszins... Het is natuurlijk niet ingewikkeld om dan met elkaar het gesprek te hebben... van nou, wat heb je dan gedaan? Wat heb jij bijgedragen om te zorgen dat het minder werd? Dat is een manier om de collega ook vanuit zijn professionaliteit te vragen... van oké, okay, um, jij hebt keuzes. Jij kunt kiezen of je een bond schrijft of niet. Je kunt kiezen voor een andere aanpak. Bijvoorbeeld uh, verkeersmaatregelen nemen in overleg met de gemeente of anderszins. Um, en op die manier kun je prima een beeld krijgen van wat iemand heeft gedaan. Ja, u wilt niet zozeer afvinken, maar praten. Nou ja, niet, niet alleen afvindt, het gaat natuurlijk wel om of in zo'n wijk het veiliger is geworden. Als je bij een school veel problemen hebt met verkeer omdat het onveilig is voor kinderen, dan is het natuurlijk wel simpel de vraag van nou wat hebben we gedaan. En dan kun je zeggen ja dat waren drie bonnen. Ja. Uh, maar je kan ook zeggen van verkeersdrempels of je mag van zo laat tot zo laat daar niet in. Of een verkeersbord, dus dan, dan houdt dat probleem ook op. Ja, maar dat is en... natuurlijk wel subjectief hè, over... Wat iemand veilig vindt of wat een agent zegt wat hij heeft gedaan of dat heeft geholpen. En het aantal bonnen is natuurlijk het enige objectieve um, ja, gegeven wat je hebt. Dat kun je tellen. Veiligheid is altijd subjectief. En een getal zegt in de algemene zin niets. En um, je kunt zeggen van nou ja, ik moet mijn kwotum halen en ik ga op één dag in de maand alle bonnen schrijven. En dat worden verkeerslichtjes en uh, dat worden achterlichten van mensen die dat niet op de fiets hebben. Uh, maar je kan ook kijken, wat heb je over zo'n heel jaar nou gedaan? Wat heb je daar verder aan bijgedragen? Dat is de kwalitatieve kant. En dat is prima meetbaar, want je krijgt vanzelf een beeld... of het daar veiliger is geworden als er minder ongevallen zijn, bijvoorbeeld. Heeft u vertrouwen in de minister dat hij zal zeggen... nu is het afgelopen echt klaar, weg met de quota? Ik heb begrepen dat de minister gaat vertellen... dat hij op geen enkele manier wil dat bonnen op deze manier een rol spelen... En uh, ik ken deze minister als een man, een man, een woord, een woord. Dus uh, ik ga er vanuit dat het na vandaag het gewoon duidelijk is hoe hij dat wil hebben. Voorzitter van het Politiebond, ACP, Gerrit van der Kamp, dank u wel. Graag gedaan. De problemen met bevroren wissels en uitvallende treinen... moeten maar eens afgelopen zijn. De Kamer wil actie. We blikken straks even vooruit op de hoorzitting die vandaag plaatsvindt hierover. Jolanda van der Velden bij de ANWB, nog steeds rustig op de weg? Ja, ja relatief, relatief rustig, rustig hoor. Relatief. Ja, 167 ja. kilometer als je nou net in die A27-file staat. Dat is van Breda naar Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein 10 kilometer. Dan voelt het toch anders. Dat heeft een oorzaak, Er is een aanrijding geweest. Bij Nieuwegein is de linkerrijs ook dicht... Ook langzaam rijden stilstaan op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Noord. Aanrijdingen op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewek en Renkum. Zo'n 10 kilometer langzaam rijden. Bij Renkum is de rechterrijstrook dicht. En op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle, tussen Vaas en Heerden staat 7 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. VN stuurt 2000 extra militairen naar Ivoorkust. Nu de laatste bemiddelingspoging van de Keniaanse premier Odinga is mislukt... neemt de spanning weer toe in Ivoorkust. President Bakbo weigert de omsingeling van het hotel... waar zijn opponent Watada zit op te heffen. En van vertrekken wil hij al helemaal niks weten. Paulien Baks, onze correspondent in die voorkust. Paulien, met die 2.000 erbij zitten er straks 11.000 VN-militairen. Uh, waar zitten ze en wat doen ze? Ja, dat zijn er nogal wat. Uh, duizend daarvan zitten al rond dat hotel wat je net noemde uh, waar Battera zit. En de andere, uh, 9.000 à 10.000, die zitten in de rest van het land. Uh, een groot deel rond de basis van de VN zelf in Abidjan. Dat is een hotel dat Cebroco heet. En uh, de andere troepen, ja, die zien we niet zo vaak. Uh, een deel daarvan zal ook wel naar Borquet gaan. Dat ligt in het midden van het land. Dus het is een beetje overal in het land, maar een groot deel dus rond dat hotel waar Wattara zit. En, hoe moet ik met die situatie voor me zien? Want uh, ja, wat daar is de winnaar van de verkiezingen. Zijn hotel is dan omsingeld. Uh, hij wordt ook beschermd door de VN. Kan je dat omschrijven? Ja, nou, het is een, uh, een hotel aan de Lagune, dus aan het water. Het heeft een vrij grote tuin. En in die tuin zitten een aantal, ja, een paar honderd militairen. Die slapen daar in tenten, dus het is een soort militair kamp geworden. En voor dat hotel staan een flink aantal panzerwagens, prikkeldraad en zandzakken. En daar zitten dus ook allerlei militairen. Dus het lijkt eigenlijk meer op een soort militaire basis. En daaromheen, op een vrij grote afstand... Zit het regeringsleger met een aantal wegversperringen. En die stellen niet zoveel voor. Dat zijn wat zandzakken en wat tafeltjes die op de weg zijn gesleept. Maar die militairen laten niemand door. Ja. Kun je ervan uitgaan dat als het misgaat... dat aanhangers van Bakbo en Wattara elkaar gaan treffen... dat het daar is, dat dat het strijdtoneel wordt? Ja, dat zal een belangrijke basis worden. Want als Bakbo echt besluit dat hij genoeg heeft van de VN... Nou dat heeft hij al, En hij heeft gevraagd... ...of ze willen vertrekken, maar dat doet de VN dus niet. Uh, maar als Bakbou echt denkt van nu ga ik maar eens een offensief beginnen... ...om van mijn tegenstander af te komen... ...dan zal die zeker als eerste dat hotel gaan aanvallen. Ja, en, en zit dat eraan te komen? Want ik, we zeiden het net al, de spanning neemt weer toe. Nou, de VN is hier in de eerste plaats om burgers te beschermen. Dat staat heel duidelijk in hun mandaat... En in de tweede plaats om dat hotel te beschermen. Dus ze hebben vooral een beschermende functie. En ze moeten er eigenlijk voor zorgen dat burgers niet slaagd raken met elkaar. En niet doodgeschoten worden door het leger hier. En dat is een heel lastig mandaat. Omdat de VN steeds tegengewerkt wordt door mensen die bakbonen nog steeds aanhangen. En die de VN dus eigenlijk in een hoek proberen te drijven. Ja. Nou, we zouden het een klucht kunnen noemen als het niet zo heel gevaarlijk was. Zit er ook al een eind aan te komen? Ja, nou, uh, dat is heel moeilijk te zeggen, want uh, de spanning loopt op, zoals je net zei. Um, in het binnenland zijn veel bevolkingsgroepen uh, eigenlijk tegen elkaar uh, ja, opgezet als het ware. Dus die raken vaak met elkaar slaagd. De VN zou hen eigenlijk uit elkaar moeten houden, maar tot nu toe slagen ze daar nog niet zo goed in. Um, ja, en tegelijkertijd wordt er veel gepraat over een militaire interventie van de West-Afrikaanse groep uh, ECOwas. En in de kranten vandaag lees je ook uh, allerlei geruchten en berichten... dat uh, die militaire interventiemacht eigenlijk al voor de deur staat. Maar of dat ook echt zo is, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Paulien Baks hoorde u vanuit Ivoorkust waar dus de spanning weer aan het oplopen is. Tien minuten voor half tien is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan weer eens eventjes kijken waar Mark-Robin Visser op dit moment is. Wij zijn uh, bezig om te kijken wat uh, de deeltijd-WW voor invloed heeft gehad. Of het geholpen heeft in de tijden van recessie. Vandaag komen, er, uh, komen de resultaten van deze maatregel naar buiten. Mark-Robin, jij bent uh, zelf maar eens even op onderzoek uitgegaan. In een machinefabriek in Veldhoven. En wij vragen ons af, wat hebben de werknemers eraan gehad? Ja, laten we dat eens even bespreken. Ik zit hier gezellig in de kantine met een aantal werknemers van machinefabriek van Keulen. De toepkaarten liggen al op tafel, want er moet zo nog even getoept worden. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> maar nu even tijd voor het Radio 1. Nou, zegt, deze fabriek heeft het ook heel moeilijk gehad. Dat hebben jullie als, als medewerkers denk ik ook wel gemerkt. Wat hebben jullie daarvan gemerkt? Nou, dat een uh, hele spannende tijd is geweest. Gewoon, uh, en de manier hoe het hier opgelost is, is gewoon perfect. Want, eh, daar hebben we vanmorgen met de directeur al over gesproken... hier is geen deeltijd-WW aangevraagd... omdat het voor dit bedrijf niet geschikt genoeg was. Directeur Snoeijen had hier zijn eigen oplossing. Hij kwam met twee enveloppen de kantine binnen. En toen? Ja, toen was de vraag van uh, wat gaan we doen? Gaan we een uurbank uh, zelf opzetten of uh, zetten we mensen op, ons op straat? Ja. Dus uh, we hebben gekozen voor de uurbank. En uh, gelukkig is het heel goed uitgepakt. En wat betekent dat, de urenbank? Wat betekent dat voor u in de praktijk? In de praktijk, uh, we zeggen van uh, dat we naar huiswerk gestuurd als ik in werk was. En uh, in de goede tijden dat we extra uurtjes zo maken om, ja. om ze in te halen. Dat jullie die uren weer goed zouden maken. En dat nu gaat het weer beter. Betekent dat nou dat jullie zwaar moeten overwerken nu? Nee, nou het, uh, dat is gewoon. Nou, ieder uh, zijn eigen wil natuurlijk. Uh. Want er is eigenlijk weinig gebruik gemaakt uh, van die urenbank, omdat er een snel uh, ja, een snelle orde binnenkwam. Er kwam hier een grote orde binnen en eigenlijk konden jullie op. iedereen weer heel hard nodig. Dus uh, zodoende is het heel snel opgelost al. Ja. Dus had iedereen heel snel zijn uren al weer terug ingehaald. Ja. Dus wat mijn mannenmacht kon overwerken toen. Ja. Wat doet u in het bedrijf? Ik ben cnc is uh, Het maken van uh, machineonderdelen, van uh, ja, het uh, vlakken. Niet. Ja. Dus, uh, en wat doet u? Ook uh, CNC 50. Ja? Dus, uh, ja, dat is het gewoon het uh, prototype maken van uh, machine onderdelen. Ja. Zeg, maar jullie, uh, jullie zijn echte vakmensen, jullie uh, kunnen dingen die, die heel veel mensen niet kunnen, toch? Dat is toch zo? Ja, op enkel, ja. enkel stukjes vooral. Het is, uh, maar het, uh, ja, het is goed, nou goed druk en goed. Het is, Heeft u ja. nou heel erg in de rat gezeten? Ja, want in principe ben je een van de die in de envelop zitten, dus. Ja, dus dan zit je in rat. Het was natuurlijk een, best wel een dreigend moment... toen de directeur hier met die envelop binnenkwam en zei... hier zitten de ontslagbrieven in, kies maar. Uh, ja, dat was uh, heel spannend. Maar we hadden het geluk uh, dat er uh, vier mensen met pensioen zouden gaan. Ja. Dus de uh, PV heeft toen uh, de directeur overgehaald om uh, <coughs> het uh, niet te doen... en die mensen uh, eerst te doen. Want als het dan weer druk zou worden... zouden er uh, natuurlijk weer vier mensen tekort komen. Je zou kunnen zeggen dat de machinefabriek van Keulen... door het oog van de naald gekropen is en nu gaat het weer beter. Merkt u dat ook? Heeft u het ook weer drukker? Ja, zeker. Het gaat weer de goede kant op? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Nou heren, ik zou zeggen, uh, leg nog even een toepje voordat de pauze voorbij is. Want uh, zo lang duurt die pauze niet, hè? Nee, dat klopt. Hoe lang hebben jullie pauze? Tiertje nou, hè? Tiertje. Ja. En zijn ze streng hier? Is de directeur streng? Nee, is niet zo streng. Dan <laughs> <laughs> moet al het potje afmaken, hè? <laughs> nou, ik wens jullie een goede toep toe. Dank je wel. <laughs> en uh, Mark Robin, bedankt voor jouw uh, bijdrage van deze ochtend. NS, Spoorwegen en ProRail moeten in de Tweede Kamer vandaag gaan uitleggen... waarom het deze winter misging op het spoor. Wissels bevroren, treinen kapot. En vooral veel reizigers die heel veel last van vertragingen hadden. Terwijl ze, NS, zei dat ze daarop voorbereid waren. Kijk, een konijntje bij die verwarmde wissel. Daar zijn er nog heel veel van, hoor. Er zijn namelijk op dit moment 2300 verwarmde wissels. Helemaal klaar voor de winter. Leuk, hè? Dames en heren, door winterse omstandigheden is de dienstregeling op een aantal trajecten, met name in het westen van het land, aangepast. Niks werkt meer. De borden werken niet. Uh, ik heb geen idee. Het ziet zwart van de mensen, dus ik ben heel benieuwd. Wat het ergste is, is dat de reiziger niet goed wordt geïnformeerd. En het leek alsof gewoon heel Utrecht Centraal mijn trein in wilde. Dus ik stond eigenlijk perplex en ik dacht wat is dit wat overkomt me? Het is de combinatie van de dingen, namelijk wisselstoringen, defecte treinen, Zullen de stoptreinen naar oren niet rijden? Dit nooit meer. Maar laat ik u zeggen wat dit nooit weer betekende. Dit nooit weer betekende, wij willen niet meer als spoorsector drie dagen achter elkaar een negatief reisadvies geven. En ik ben aan de ene kant ik, maar aan de andere kant ben ik buitengewoon trots dat we erin geslaagd zijn toch weer met z'n allen snel te gaan rijden. Ja. Maar ik zeg het tegelijkertijd bij... het was niet goed genoeg. Kijkt u voor de meest actuele vertrektijden op www.ns.nl. Ja, dat moest toen zeker controleren en nog eens controleren... hoe het uh, was op het spoor. Wij gaan uh, praten hierover, daardoor met uh, Olof van Jolen. Hij is onze redacteur die NS en ProRail volgt. Olof, goedemorgen. Goedemorgen, um, ja, in de aanloop naar deze hoorzitting is een discussie losgebarst... natuurlijk over de toekomst van het Nederlandse spoor. Um, denk je dat het vandaag ook echt gaat over... wat er nou fundamenteel aan de hand is bij die organisaties? Nou, in ieder geval naar nou, wat wij gehoord hebben in de wandelgangen tot nu toe. Wat betreft ProRail en NS gaan die het daar niet over hebben. Die gaan praten over de winter. Die houden zich ook heel strak aan de opdracht voor deze hoorzitting. Vertel nou wat er misgegaan is deze winter. En hun verhaal zal op hoofdlijnen zijn. Reiziger, sorry, het spijt ons echt... Uh, tegelijkertijd zullen ze dan zeggen: het ging inderdaad niet helemaal zoals het had moeten. Maar blijven ze herhalen, het ging wel beter dan de winter daarvoor. De hmm. AWB nou, stelt voor uh, vanochtend bij ons in de uitzending, directeur van Woerkom uh, kon u horen: een commissie in het leven te roepen die een oplossing moet zoeken. Die eigenlijk nog eens eventjes weer uh, de taken op een rijtje moet zetten. Wie moet wat doen? Zou daar draagvlak voor zijn? En voor een commissie vast wel, dat lijkt me niet zo'n probleem. Ik denk dat niemand... <laughs> nee, tegen nee, ja, te commissie... commissie is volgens mij nooit iemand. Uh, en het is natuurlijk ook een heel gevoelig onderwerp. En dan komt zo'n commissie vaak goed van pas. Uh, tegelijkertijd hoor je wel dat er uh, van alle kanten al wel ideeën zijn over hoe het anders zou moeten. Ja, wat voor een ideeën? Nou ja, de suggestie die bijvoorbeeld veel gedaan wordt de afgelopen tijd... is om uh, de hele handel weer bij één bedrijf onder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een soort super-NS die en over de rails gaat... wat ProRail nu doet, en over het vervoer wat de NS al in zijn portefeuille heeft. Uh, je zou ook kunnen denken aan een constructie... waarbij het hele spoor weer uh, in een soort overheidsorganisatie uh, komt. Dus echt direct onder de overheid, zoals een soort Rijkswaterstaat. Dus ja, er zijn mogelijkheden te over. Mm. Nou, dan zou ik zeggen, doe dat dan gewoon. Of ligt het zo simpel niet? Nou, het lastige is natuurlijk een beetje dat uh, de mensen die je ook spreekt in de spoorsector die zeggen... ...ja, door het alleen anders te gaan noemen, door het in een andere organisatie te vegen, ben je er nog niet. Hmm. Er zitten uh, structurele problemen uh, bij het spoor die je moet aanpakken. Uh, en dan heb je het vooral over dat het systeem aan beide kanten, dus zowel bij ProRail als bij NS, gewoon te ingewikkeld is. En dat is heel vaak de oorzaak van wat er mis is gegaan afgelopen winter. Hmm. Ja, ja, kun je daar eens een voorbeeld van geven? Waar, waar gaat het mis... Ja, een heel opvallend voorbeeld zijn natuurlijk de wissels. is door Bert Klerk, de topman van Pro ook al wel genoemd. Uh, Nederland heeft 9000 wissels. Uh, hij zegt eigenlijk had ik er, uh, wil ik er 4000, zou ik gewoon willen afstoten, zou ik uh, willen opheffen. Ja, zou je dat doen, dan wordt het allemaal veel makkelijker, want een wissel die er niet meer is, kan ook niet stuk gaan. Dus dan ja. heb je in potentie een veel betrouwbaarder spoorwegnet. Maar heb je die wissels niet nodig dan? Ja, misschien is het een nou ja, je, vraag. Wat je, zou moeten, je krijgt dan minder mogelijkheden om naar allerlei verschillende richtingen te ja. rijden, maar het is wel ja. mogelijk. Hè? Hij, geeft, hij geeft zelf ook altijd voorbeeld, Japan heeft veel minder wissels, uh, maar goed, de treinen rijden er prima. Uh, dus dat zou best kunnen. Hey, maar dan kun je, dan je echt, minder plaatsen bedienen, dat is het idee. Dan. Ja, uh, maar de NS zegt dan meteen van ja, maar wij willen al die plaatsen uh, bedienen. Dus dan zie je meteen alweer die spanning die er is aan de ene kant tussen mensen die zeggen... we willen ervoor zorgen dat de spoor uh, perfect op woord is en dat het allemaal goed gaat. Ja, en, de, en het bedrijf dat er overheen rijdt, die zegt ja, wacht even, maar wij willen naar zoveel mogelijk plekken rijden. En die spanning is er. Uh, tegelijkertijd ook bij NS wel. Hè, bij NS is het ook een heel ingewikkeld systeem, met name de inzet van personeel en materieel is heel ingewikkeld daar. Ja, maar moet de overheid dan niet ingrijpen en die taken goed vaststellen, zeggen dit vinden wij dat er moet gebeuren, daar hebben jullie je aan te houden? Ja, misschien is dat ook wel de les die er uiteindelijk uit gaat rollen. Uh, ik denk zelf dat nog ProRail, nog NS uh, echt de moeilijkste beslissingen zal durven nemen of kunnen nemen. Als je bijvoorbeeld naar NS kijkt, uh, als zij veel simpeler zouden moeten gaan werken met het personeel, dan, dan moet je denken aan een rondje rond de kerkachtig iets. Ja, je, je kan je voorstellen wat er gebeurt, dan hebben we meteen weer een enorm arbeidsconflict. Dus, wil je hier echt doorheen, dan zal er uh, bijvoorbeeld vanuit de Kamer, of eigenlijk vooral vanuit de Tweede Kamer, zo'n hoge druk op uh, pro en NLS moeten komen, dat er, dat er echt niet anders meer kan dan dat er rigoureuze maatregelen worden genomen. Maar zonder druk van buiten zullen die twee organisaties dat zelf niet gaan doen. En wat denk jij, wat schat jij in in de Kamer? Ja, ik weet het niet. De eerste tekenen zijn uh, volgens mij niet zo heel erg dat er uh, heel hard gaat worden ingegrepen. Er is een meerderheid die zegt, NS mag ook na 2015, wanneer het huidige contract afloopt, blijven rijden op het hoofdrailnet. Mm -hmm. Ja, wanneer je dat al feiten nu laat doorschemeren, ja. dan... Heb je uh, geen onderhandelingspositie meer? Nee, nou, die wordt stukken minder. Ik bedoel, zolang zij in de, in, ieder geval in de waanzin of het idee hebben van, hey, wacht even, misschien is het in 2015 wel afgelopen voor ons, uh, is het beter onderhandelen. Maar goed, ik, ik denk niet dat er, dat er echt uh, het, het finale oordeel uh, zo hard gaat. Zijn voor NS. Olof van Jolen, dank je wel. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio. In Journaal op Radio 1 gaat de Caro verder met. Goedemorgen Nederland, goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Honderden kilometers dijken, dammen en duinen in ons land voldoen niet aan de eisen, blijkt uit een inventarisatie van de waterschappen. Straks inventariseren we de problemen en vragen we ook de verantwoordelijk staatssecretaris Joop Adsma. wat hij daaraan gaat doen. Portemonneeprijker wordt dat vermoedelijk. Het tanken zonder te betalen neemt steeds verder toe en er is een heel groot mysterie in het Haagse papagaaiencircuit. Dat er meer zometeen. Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws van half tien. Naast mij, Jan van der Put. Radio 1. Het NOS-journaal. De PvdA is niet te spreken over beïnvloeding van Wouter Bos via de Amerikanen. Uit Wikileaks documenten blijkt dat topambtenaren probeerden Bos van mening te laten veranderen over een nieuwe Afghanistan-missie. Ze vroegen Amerikanen om druk op de PvdA-leider uit te oefenen. PvdA-kamerlid Timmermans spreekt van gemene trucs. Je moet niet je gelijk halen via een buitenlandse partner, vindt Timmermans. Eindhoven behoort tot, voor het derde jaar op rij tot de zeven slimste regio's ter wereld. Die lijst is samengesteld door een internationale denktank... op het gebied van economische en sociale ontwikkeling. Het Intelligence Community Forum roemt Eindhoven... voor het creëren van 55.000 banen in de technologie-sector. Twee Nederlandse F-16's hebben vannacht boven de Noordzee... twee Russische bommenwerpers in de gaten gehouden. De Russen maakten geen radiocontact en wat ze hier deden, dat is niet duidelijk. En in Groningen is gisteravond een lichte aardschok geweest. Van 2,5 op de schaal van Richter het epicentrum lag tussen Stedem, Middelstum en Bedem. En voor zover bekend is er geen schade. De oorzaak is waarschijnlijk gaswinning. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in Zeeland en Limburg, is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. De spits kwam langzaam op gang, is ook langzaam aan het oplossen, want er staat nog steeds 155 kilometer file. Het zijn vooral de aanrijdingen die voor extra vertraging zorgen op de A27 van Breda naar Utrecht is dat nu. Tussen Noorloos en Nieuwegein 13 kilometer, tussen Hagenstein en Nieuwegein is de linker reisrook dicht. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewek en Renkum 10 kilometer, bij Renkum is de rechter reisrook dicht. En ook op de A50 van Apeldoorn richting Zolle tussen Vaasen en Heerde staat 7 kilometer, daar is de linker reisrook dicht.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 Sven Kokkelman. Honderden kilometers dijken, dammen en duinen voldoen niet aan de eisen. Steeds meer automobilisten tanken zonder te betalen. Eerbiedwaardige hogerhuisleden bivakeren op een veldbedje vanwege een belangrijke stemming. Slapsa slaapzakken mee daar dus in het House of Lords. En het ochtendumeur van de Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in Lievelden. Liefelde in de Achterhoek en steeds meer boeren halen hun inkomsten uit nevenactiviteiten uh, zoals toerisme. Maar in de Achterhoek gaat dat zelfs uh, de hoofdmoot worden. Dat is de wijnbouw. Straks meer daarover. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Honderden kilometers aan dijken, dammen en duinen voldoen niet aan de norm, zeggen de provincies die eens in de vijf jaar alle Nederlandse dijken inspecteren. Harry Keeren weer. goedemorgen. Goedemorgen. U bent gedeputeerde in de provincie Gelderland, maar u spreekt over dit onderwerp namens het interprovinciaal overleg. Dus ik neem aan, namens alle provincies waar dijken zijn, Ja. hoe alarmerend is de situatie? Nou, u zegt het al, in uw aanhef zegt hij, uh, honderden kilometers voldoet niet aan de norm. En dat is natuurlijk het probleem. En toch uh, is er geen gevaar. En omdat wij uh, met de waterschappen deze toets moeten doen is eigenlijk het hele toetsingssysteem verouderd en wordt iedereen op de verkeerde been gezet. En Verdijk voldoet niet of voldoet wel. Ja, voldoet hij nou wel of voldoet ze niet? niet? Ja, intussenweg is er niet en daarom zien wij als provincies de oplossing in het toepassen van een ander systeem, dat is een risicobenadering, met een verfijnder toetsingssysteem wat eigenlijk recht doet aan de werkelijke toestand van de kering. Dus eigenlijk wanneer... zegt u met zoveel woorden... de norm voldoet niet, de dijken wel, nou, maar de norm, de norm niet. Wel. Eigenlijk zou je uh, daar nog wat aan toe moeten voegen. Als elke kering nou een rapportcijfer krijgt voor de veiligheid... en de gevolgen van een mogelijke doorbraak... kun je die dijkvakken die de grootste risico opleveren... het eerst aanpakken. Ja. En zo houdt Nederland dan droge voeten... en het afgesproken budget. Ja. En dan zitten we niet allemaal in een hype dat we gaan zeggen, die honderden kilometers die zijn afgekeurd... die moeten we ook allemaal uh, herstellen. Ja. Nee, we moeten beginnen daar waar de dijk in feite niet aan de norm voldoet... Ja. en waar een risico is voor overstromingen. En ja. dat is toch een ander systeem van toetsen. En bij hoeveel kilometer van die honderden is er een risico voor overstroming? Nou, we hebben dat in Gelderland. Als voorbeeld hadden wij 150 kilometer van de 600 kilometer... zou niet voldoen aan de norm. Als je dat goed bekijkt, moet je maar op 16 kilometer, zou je daar eh, nu aan moeten gaan werken. Ja. Dus dat is bijna 10% van de dijken die niet aan norm voldoet. De ja, als dat toevallig de in de Nijmegen bij aanpakt. de Waal is, eh, waar het water heel hoog staat, dan is 16 kilometer opeens een heel end. Nee, maar die kun je ook bewaken. Die kun je in, in dit systeem is er geen enkel risico. Dan zou het water nog 3 meter hoger hebben ja. moeten staan. Maar meneer een keer weer, die norm is er toch niet voor niks? Ja, die norm is er niet van niks, maar er zit helemaal een tussenin. Wij doen dat met auto's toch ook niet. Wij gaan toch ook niet de file top 10 uh, bepalen of er iets één keer in de zes jaar moet gebeuren of niet. En dat doen we namelijk met de dijken wel. We moeten uh, wel die toetsing doen. Ja. We moeten wel kijken, voldoet wel of niet aan de norm. Ja. Maar als iets niet aan de norm voldoet, wil nog niet zeggen dat er een gevaar is voor hoogwaterveiligheid. En als je nu een score van 1 tot en met 10 hebt en waar de 1's uh, moeten worden aangepakt en de 2's en de 3's, ja. dat kun je in de verloop van de periode doen. Wat is uw boodschap aan de staatssecretaris? Mijn boodschap aan de staatssecretaris is, uh, uh, voeg binnen deze binnen de toetsing voeg daar een cijfer aan toe. De uh, hoogste risico's die pak je hier aan en de andere smeer je uit over termijn. Dan ben je efficiënter bezig, ja. dan ben je ook beter voor de veiligheid bezig ja. en dan kun je het ook goedkoper doen. Goed, de staatssecretaris luistert mee, althans de verantwoordelijke staatssecretaris Joop Adsma. goedemorgen. goedemorgen. Gaat u dat doen? Ja, het is in de praktijk natuurlijk nu ook al zo dat we uh, beginnen met die plekken, die dijken die de grootste risico's vormen. En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan naar de overstromingen en naar de problemen. In 1995 en uh, 1993. En je ziet nu gelukkig ook, ook uh, heel recent door de hoge waterstanden dat dat, dat vruchten heeft afgeworpen. Maar het, het is waar: wij hebben één keer in de zes jaar een, een algemene toetsing van uh, de stand van onze dijken. En elke keer. ...dat je dat doet, komen er ook uh, zorgenkindjes uit. Dan ja. laat ik één groot en bekend voorbeeld noemen. Ja. Dat is de afsluitdijk. Ja. Die kwam uit de vorige toetsing als uh, uh, niet meer adequaat... ...en daar moet in geïnvesteerd worden. Mm -hmm. nou ja, en voordat je echt uh, daaraan begint... ...op dit moment uh, worden de plannen bekeken... ...weet uh, je één ding zeker... Dan moet er moet heel veel geld op tafel komen. En ja. Uh, ja, dat heb je niet 1, 2, 3. Nee, dus u al nee. helemaal niet, want u moet gaan bezuinigen met z'n allen in dat kabinet. Dus ja, met, met hoeveel geld houdt u rekening dat er extra naar die dijken en duinen toe moet? Nou, op dit moment uh, uh, houden we er rekening mee dat we enkele miljarden moeten investeren in veilige uh, uh, rivierkeringen uh, en uh, zeekeringen. Ja. En dat, dat is een proces waar we natuurlijk op dit moment ook volop mee, uh, mee aan de gang zijn. Kijk. Kijk wat er in het kader van de, de, de werken voor ruimte voor de rivier gebeurt. De heer Keren weer weet daar alles van, ja. ook vanuit zijn eigen regio. Maar mijn vraag is of u verwacht dat er extra geld nodig is bovenop het geraamde bedrag? Ja, absoluut. Dat, dat, dat is onontkoombaar. Er zal de komende jaren extra geld nodig zijn. En ja, We hebben niet voor niets ook een, een, een Delta-programma weer in het leven geroepen om dat allemaal mogelijk te kunnen maken. En ja. dat betekent dat we dus uh, vanaf nu tot uh, pak een beet 2030 uh, vele, vele miljarden uh, nodig zullen zijn. Maar gelukkig is er voor een groot deel ook in voorzien. En het gaat uh, in de kern om de allerbelangrijkste vraag. Kunnen we garanderen dat iedere Nederlander droge voeten houdt? Ja. ja en daar, die garantie willen we allemaal geven. En ja. of je dat... Uh, daarvoor het systeem moet veranderen, het systeem van beoordelen, dat laat ik even in het midden. Ja. Belangrijkste is dat je iedere Nederlander die zekerheid geeft. En, uh, daar heeft men ook uh, recht op. Ja. Daar wordt nu aan gewerkt, ja. op heel veel plekken in Nederland. En dat zal de komende jaren doorgaan. Mm. En de toetsing waar nu over wordt gesproken, die bevestigt nog eens ja. dat het absoluut noodzakelijk is. Goed, Dus daar moet een soort van prioriteitenlijstje aan vast worden geknoopt. Ja. En in de tussentijd moet u naar Jan Kees de Jager, de minister van Financiën, uw partijgenoot, met de mededeling Jan Kees, als jij ook droge voeten wil houden, moet je mij meer geld geven. Nou, we gaan eerst. Ook met de provincies praten wat er uh, allemaal kan en wat er mogelijk is. En vooral ook wat er echt dringend noodzakelijk is. Ja. En in die zin ben ik het natuurlijk zeer met de gedeputeerden eens ja. dat je wel moet uh, uh, prioriteren. Dus ja. daar beginnen waar het, het echt het uh, meest ja. dringend noodzakelijk is. Maar dat het moet gebeuren, dat staat buiten kijf. Ja. Hoe lang zit u al in de politiek? Uh, Lang genoeg om te weten dat dit soort processen ook heel lang kunnen uh, duren, maar ja. uh, als het gaat om de veiligheid, de beveiliging uh, tegen uh, waterdreiging, ja, ja dan uh, moet je geen risico's lopen. En, en dat lang genoeg ook dus om te weten dat u naar het ministerie van Financiën moet om tegen Jan Kees jagen Jager te zeggen, ik heb meer centen nodig. Ja, nou maar kijk, dat doe je pas op het moment dat je precies weet wat je nodig bent. Op dit moment weten we dat we... Uh, ...miljarden aan het investeren zijn. Dus onder andere bij de rivieren investeren we ja. meer dan 2 miljard. Dat ja. geld is er gelukkig. Ja. Wij investeren aan de Noord-Hollandse kust ook volop. Afgelopen ja. maandag nog de start gegeven voor een versterkingsproject uh, bij het Westland. Ook ja. een project van 70 miljoen op Scheveningen wordt volop gewerkt eh, om de, de kust veiliger te maken. Zeker. Maar, dus maar u constateert net zelf dat het uiteindelijke bedrag hoger zal zijn dan het geraamde bedrag. Ja, dat staat, uh, dat staat buiten kijf. Er zal meer geld straks moeten komen dan we nu hebben. Maar hoeveel meer, ja, dat is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Maar dat meer wordt, ja, dat, dat, dat, dat kan iedereen op zijn vingers natellen. Joop Asma, de staatssecretaris. Ik dank u wel. En dat geldt ook voor Harry Kerenweer van de gedeputeerde in Gelderland. Dank u wel. Dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 10 over half 10 tegenover mij André Meijnenma. Want de nieuwste uh, cijfers van de werkloosheid... en het consumentenvertrouwen zijn binnen. André. Ja, de werkloosheid is uh, verder gedaald voor de tiende maand op rij dit jaar. Volgens het CBS zitten er nu 401.000 mensen zonder werk. 8.000 minder dan de maand daarvoor. En we komen uit op een percentage van de beroepsbevolking zonder werk... van minder dan 5 op 4,8 procent. En daarmee is Nederland en blijft Nederland ook koploper in Europa... als het gaat om het laagste aantal werklozen... Want we zitten dus onder die 5 procent. hoogste aantal werklozen hadden wij in februari van dit jaar... met meer dan 450.000. Inmiddels zitten we dus daar zo'n 50.000 lagen. En dat is natuurlijk mooi. De daling van het aantal werklozen vlakte de laatste maanden wel wat af. Had misschien wat te maken met de groeivertraging die we eh, zagen... naar de groeistuip van het begin van het jaar. Maar inmiddels is het dus december weer een mooie maand geweest... want 8.000 mensen hebben eh, een baan gevonden, om zo te zeggen. En dat is niet seizoensgebonden, zal ik maar zeggen? Dat is voor een deel misschien al wat seizoensgebonden, wat seizoensinvloed en dergelijke meer. Maar je zag toch, zeg maar, de, de trend van de voorbije maanden was wel dat het steeds minder werd. Een paar duizend maand per maand dat het minder werd. Uh, maar nu dus weer dus 8000 minder. Dus het trok er wat aan. Of dat te maken heeft met het december effect, uh, is moeilijk te zeggen, denk ik. Ja. Zegt dat iets over de uh, tempo waarin de economie weer aantrekt, of niet? Uh, wellicht. In zoverre dat je dan, uh, als je kijkt naar de buurlanden... van Duitsland, waar wij, wij het vooral van moeten hebben... daar trekt de economie behoorlijk aan. Die blijft maar doorgroeien. Zelfs de, de verwachting van de economische groei van dit jaar... hebben de Duitsers naar boven bijgesteld. fors bijgesteld. Daar profiteren wij van mee. Wij, wij worden als het ware meegezogen met het Duitse succes. Of dat, dat al zich nu laat vertalen in dus een, een teruglopende werkloosheid... zou zomaar kunnen. Goed. En het consumentenvertrouwen... want dat hangt altijd samen met de stand van de economie... en ook met de werkloosheidscijfers natuurlijk. Precies. Eh, dat is weer wat gestegen. Want in december had je, zag je soms plotseling een, een dip in het consumentenvertrouwen. had misschien alles te maken met Ierland. Alle onrust en onzekerheid. En daardoor ook mensen die daarvan schrokken. Eh, en dus dachten van het gaat niet zo goed met de economie. En dus gaat het misschien ook niet zo goed met mijn portemonnee. En dus houd ik mijn hand op de knip... en geef ik geen grote zaken uit de komende maanden. Dat is zeg maar de weerspiegeling van het consumentenvertrouwen. Nou, dat zag dus in, de, in december een dip... De maand erop, misschien heeft dat te maken met de mooie kerstdagen... de rustige kerstdagen, daar gebeurde geen gekke dingen en dergelijke meer... kwam dat vertrouwen een beetje terug uh, en is inmiddels dus uh, weer wat gestegen. Maar nog altijd wel negatief. Dus het consumentenvertrouwen staat nog altijd onder water, om zo te zeggen. Wil je naar een positief consumentenvertrouwen... dus dat er meer mensen zijn die vertrouwen hebben... dan uh, mensen die geen vertrouwen hebben in de portemonnee en de economie... dan moet je terug, 3,5 jaar in de tijd... naar ergens augustus, uh, september 2007. Dus daar zitten we nog een stukje vandaan, maar... In ieder geval beleid uit de dal te klimmen, wat dat betreft. André Menna, het economisch brein van de NOS. Ik dank je wel. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het wrak van de Titanic wordt langzaam opgegeten door een ijzervretende bacterie. Betekent dit nou dat alle scheepswrakken op de bodem van de zee na verloop van tijd vanzelf oplossen? Het antwoord komt van Hans Huisman, die is senior onderzoeker degradatie en instandhouding archeologische materialen jawel, van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Wat deze onderzoekers hebben gedaan is dat ze uit de corrosielaag van de Titanic... een bacterie hebben geïdentificeerd die helpt om het ijzer af te breken. In feite zeggen de, zegt de identiteit van die bacterie en de eigenschappen daarvan... heel weinig over de corrosiesnelheid en de claim dat het over 20 jaar helemaal geen Titanic meer ligt... dat is ook nogal zwaar overdreven. In feite hebben de, de onderzoeksresultaten geen nieuw inzicht gegeven in de snelheid van afbraak... En ik ga ervan uit dat over een paar honderd jaar nog best wel wat stukken Titanic zullen liggen. Uh, de krootjesnelheid op andere locaties zal, zal altijd verschillen. Want dat is afhankelijk van de hele lokale omstandigheden. Of het sediment op het schip ligt, hoeveel zuurstof er in het water zit en dat soort dingen. Anders Hans Huisman, senior onderzoeker. Degradatie en instandhouding archeologische materialen van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgen GoedemorgenNederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Lievelden. Wijnproductie in de achterhoek met Thijs Boelens. Wijnproductie in de achterhoek. Ik ben op wijnboerderij De Besseling-Schans in Lievelden. En ik loop door de wijngaarden van uh, deze wijnboerderij. Het ziet er prachtig uit, er is strijklicht. Uh, het is koud, er zit wat dauw op de, op de takken. Um, en uh, Clemens uh, Wenink is de, de, ja, de wijnboer hier. Hè? Ja. Sinds 2004 doen we hier aan wijnbouwen in Lievelde. Ja. Um, uit onderzoek blijkt, recent onderzoek, dat, 40 van de boeren in Nederland inmiddels, uh, dat boeren in Nederland inmiddels voor 40% van hun inkomen afhankelijk zijn van neveninkomsten. U bent eigenlijk ook begonnen met uw wijnbouw als een neveninkomst, hè? Ja, uh, vroeger hadden varkens en koeien. Uh, maar door uh, uh, luchtwegproblemen moest ik uh, alternatieven zoeken voor mijn varkenstak. En dat is uh, uiteindelijk wijnbouw geworden. Ja, in de achterhoek is wijnbouw eigenlijk een relatief uh, belangrijke tak geworden. Er komt zelfs een wijnacademie nu om die kennis te bundelen. Ja, de, de kennis is op dit moment nog heel erg uh, versnipperd. En we zijn er ook heel erg blij dat we samenwerking hebben tussen verschillende partijen om die uh, kennis en, en kunde allemaal te bundelen. Ja, want u heeft het al zelf moeten uitvinden een jaar of zes geleden. Ja, we zijn een beetje de pioniers hier in de Achterhoek, zes jaar terug. En je loopt toch tegen heel veel dingen aan die je niet weet, die je niet kent, maar die andere mensen wel weer weten. En door die alles bij elkaar te brengen, kan je veel grotere stappen voorwaarts zetten. Ja, hoe ging dat zes jaar geleden? U denkt, uh, ik word wijnboer. En hoe begin je dan? Ja, uh... Je ga rondvragen, rondkijken, kijken bij andere wijngaren. Uh, gelukkig was daar ook nog de stichting Wijnbouwen Achterhoek in die tijd die een informatieavond uh, hield. Uh, van daaruit is er een cursus uh, georganiseerd en hoe we druiven moeten telen. Maar daar ben je er niet mee. Je moet ook nog de druiven, moet je wijn van maken. Dat is nog heel vaak. Had, had u thuis. daar ooit iets mee van doen gehad? Nee, nee, absoluut niet. Nee. Dus zo van de koeien en de varkens naar de wijnbouw? Ja, inderdaad, klopt. Ja, dat... En dat is, uh, ja, dat is een hele omschakeling en daar uh, ja, uh, moet je wel een paar middagen over nadenken of je die stap gaat zetten. Want dat wijngaard die, die zet je voor 20, 25 jaar op, dus het uh, moet allemaal wel goed uh, staan. Ja, we spraken net ook eventjes en toen zei je, ja, je moet ook wel een bepaald type zijn voor een wijnboer. Ja, wijnboeren zijn wat rustiger, wat, wat relaxter, uh, ja, dus, het is een slag uh, mensen die de, toch genieten van het leven. Want je moet uh, ja, in je boerderij zitten kijken hoe de druiven uh, rijp worden? Ja, je moet er vooral veel uh, rust bewaren als je wijnbouwer bent. Je moet wachten tot de druiven rijp zijn. Je moet, moet wachten tot ze uitgegist zijn. En dat, do, de, als je dan te veel stress hebt, dan, dan lukt dat niet. Je, je moet altijd de rust bewaren. Ja. Kunt u nu leven? Van, uh, van deze activiteit? Nee, alleen van de wijnbouw in Nederland kan je niet leven. We hebben per plant te weinig opbrengst, omdat we niet zoveel zonuren hebben. We hebben wel speciale soorten die voor dit klimaat geschikt zijn. Dus het, uh, de teelt gaat prima, maar de opbrengst, doordat we niet zoveel zon hebben, is niet zo hoog. Dus, uh, Waar leeft u dan van? Uh, dus je moet je eigen wijn proberen te vermarkten. En daar op die, op die flessen een beetje marge proberen te pakken. En uh, vooral toeristen uh, naar je bedrijf, naar de Achterhoeken halen. Zodat dus uh, ze komen voor een, uh, een kaasplankje, uh, uh, dat soort dingetjes: koffie, uh, wijnproeverij, excursie. En dat, uh, dat moet dan samen ervoor zorgen dat je de inkomen uit kunt halen. Ja, hoe kan het nou dat juist in de achterhoek hier. Gedijd. Ja, Achterhoek is, is, is een gebied wat, uh, wat een droge grond heeft. Uh, druiven houden we niet van, uh, van natte voeten, zeggen we altijd. En uh, het is een beetje een coulisieke uh, landschap. Dus uh, zoals hier ook staan allemaal bomen om de wijn gaat. Je wilt een beetje een microklimaat hebben. En dat alles samen, dat het in uh, de zomer heel erg warm kan worden in Achterhoek. warmer dan aan de kust, dat zorgt ervoor dat het een heel goede plek is om... Uh, druiven te telen. Ja, 28 januari dan is de aftrap van de wijnacademie. Dat gebeurt bij u dus hier op de Besselingschans in uh, ja Wat wordt u dan professor in de wijnkunde? Nou, professor zou ik me niet <laughs> willen noemen. En, en, en wel uh, iemand die dus de praktische ervaringen heeft van uh, hoe zet je zoiets op? Uh, hoe, uh, hoe krijg je een verdienmodel? Uh, waar kan je nou aan verdienen in zo'n wijnbouw? En uh, ik hoop daarmee andere boeren gewoon praktisch inzicht te kunnen geven van uh, hoe je als je zoiets wilt beginnen, hoe je dat moet doen. Ik neem aan dat dit de afronding was van Thijs Boedens. Straks, eerbiedwaardige hogerhuisleden met stif upper lip in een slaapzak... en op een veldbedje vanwege een belangrijke stemming. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. <kwijls> <kwijls> Klikklijnen gaan roken. Ja, een collega van mij heeft een sigaret opgestoken in de montageruimte hier bij de KRO. En uh, wat voor sigaret is het? Het is een checkroken. Oké, okay. nou blijft u kalm. Uh, heeft u de rook ingeademd? Ja, heel even maar. Maar ik ben wel kortademig nu. En bent u nu in gevaar? Nee, ik ben naar buiten gelopen. Oké, okay, nou blijf u daar en waarschuw uw collega's. We sturen er nu iemand op af. Ja, fijn. Schieten jullie op? Geen betere sport om daarbij eens lekker legaal een rokertje op te steken... dan de Hengelsport. Nog beter dat te doen in Groenlo... dat hoog op de nominatie staat Hengelsport hoofdstad van het jaar te worden. Nou, ik was wel zeer verrast, hoor. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Voorzitter Herman Oosterholt is met zijn groenloze Hengelsportvereniging... een gelukkig mens, ja? Ja, wij zijn een, uh, ja, een middelgrote vereniging van 450 leden en uh, als we tegen een grote club zoals uh, bijvoorbeeld de regio Amsterdam ofzo op moeten tornen, dan vind ik het heel wat. Ja, maar u, u heeft blijkbaar wel een geheim in de handen wat het goed doet bij de Hengelsport. Wat is het geheim van Groenlo? Je moet je het voorstellen, dit is een oude vestingstad waar rondomheen een gracht ligt waar je uh, nog steeds helemaal rondloopt. Je kunt overal uh, gaan zitten. Er is een uh, beschoeiing met een uh, vislooppad langs. Al die voorzieningen die zijn er. Dus er zijn trapjes. Er is dus een en, uh, aangepaste visplaats voor minder verlieden, zeg maar. Dat hebben we allemaal voor handen. <coughs> <Nog> een <beetje. coughs> Lekker aan het water zitten, een beetje vissen en, ja. en roken. Ja, dat doen ze wel. En we gaan er humaan mee om. Uh... Humaan, hè? Heel belangrijk in Nederland. Ja, dat is echt gewoon een ding wat je moet doen. Geen betere plek om legaal een rokertje op te steken... dan in een straat waar buren elkaar met woord en daad bijstaan. Het wordt sinds kort allemaal in goede banen geleid... via de site jouwstraat.nl. En dit is een van de initiatiefnemers, Lisa Hu. Het zit zo, als mensen elkaar niet zo goed kennen... Uh, is de drempel een beetje hoog om zomaar even aan te bellen. Ja. Dus uh, zo'n social media die is, werkt eigenlijk drempelverlagend. Je kunt ook op elk moment uh, van je eigen tijd kun je iemand, uh, met iemand contact leggen. En uh, dat maakt het dus gewoon een stuk makkelijker. Je kunt bijvoorbeeld uh, ook uh, lenen en uh, komen uh, met je buren. Lenen? Lenen, ja. Geld lenen? Je hebt een boormachine nodig. Oh ja. Nee, gewoon voorwerpen bijvoorbeeld. Een boormachine die je even moet lenen van uh, een buurman. En die zegt dan, nou ik heb mijn boormachine vanmorgen even beschikbaar. Dus kom maar even langs. Ja. Het is niet meer gebruikelijk hm. om zomaar aan te bellen. Nee. En, uh, ja, ik zit dat in een opname. Je is de sigaret van nu. Ja, maar ik zit hier in een opname. En wilt u er even meekomen? Nou, ik, nee, ik ben hier bezig hallo? met een opname. Nee, uh, hallo? Ja, nee, u moet ja, nee, wil, ja, nee je moet wel van vanaf blijven. Ik ben hier nog in een opname. Wat, wat is er dan uh, precies uh, met mijn. U, u mag hier niet roken? Ja, maar ik rook nu toch al. Dit al ik wil niet. U mag gewoon meekomen. Nee. Okay. <lacht> hallo? Had ik trouwens ook al de website genoemd? Jouwstraat.nl. Bijdrage van Marcel Dekker. Het is, dus, dames en heren, 7 minuten voor 10. We gaan naar Londen, waar unieke tafereelen te zien... in het andere, anders zo statige hogerhuis. De hoogbejaarde Britse lords en ladies... zitten deze week namelijk in permanente vergadering. En dat moeten we buitengewoon letterlijk nemen. Met slaapzakken, campingbedjes en eten en drinken... om de nacht door te brengen. Lia van Beckhoven, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is er aan de hand daar? Nou, ze hebben een marathonsessie van 22 uur achter de rug. En dat viel niet mee. Uh, het is allemaal onderdeel van een driedaags debat. Uh, er moet namelijk gestemd worden over constitutionele hervormingen... waaronder de verandering van het kiesysteem. Dat moet heel snel gebeuren, want in mei... wordt dat in een referendum voorgelegd aan de Britten. Ja. Dat betekent dat de haast zit achter dat debat. Ja. De tactiek van de oppositie, Labour die wil niets van die hervormingen weten... was om de boel zo te rekken dat de deadline gemist werd. Dus Labour-oppositieleden hadden 100... Amendement ingediend en ze bleven gewoon aan de praat. Uh, ze hebben het gehad de afgelopen drie dagen over voetbal in Schotland, over ronde getallen, over kannibalisme, over de voordelen. <laughs> van, in absoluut. over de voordelen van Facebook. <laughs> en ook wel een beetje over de constitutionele hervorming hoor. Ja, maar goed, een beetje nou als twee... wat ze in Amerika een filibuster noemen. Dus eindeloos uh, blijven oude hoeren totdat de tijd voorbij is. Absoluut. Het leuke van filibusteren is dat je inderdaad daarover eindeloos mag blijven ahoeren. Maar je mag niet zomaar telefoonboeken voorlezen. Het moet wel enigszins betrekking <laughs> hebben op het debat. Nou begrijp ja. ik niet wat cannibalisme te maken heeft met de hervormingen. Nee. Maar goed, na 22 uur praten waren er drie amendementen besproken. Zo. Dus het kan nog <laughs> wel even duren daar. Zeg, het zijn niet, laten we zeggen, de jongsten van de Britse politiek die daar bij elkaar zijn. Dan op campingbedjes en in slaapzakken. Overleven die mensen nee. dat allemaal wel? asiel van de ancien chic wordt het hooghuis ook wel genoemd. Hoe ze het overleven is onder andere dankzij de vele bars en restaurants die open zijn gebleven uh, met uh, tosties plus het gewone menu. Uh, de lords en ladies hadden slaapzakken meegebracht, kampeerbedjes. Uh, er waren vijf kamers ingeruimd als slaapvertrekken, verdeeld naar geslacht en partij natuurlijk. Ik bedoel, je kunt niet een label lord naast een uh, dem lady liggen. Uh, er waren gezelschapsspelletjes, thee en koffie. Uh, er werden lezingen gehouden door Slaap Lords. Um, en verder deden ze wat ze normaal ook wel doen: op de rode leren bankjes in slaap vallen. <laughs> ja, ik wou net zeggen, daar heb je toch helemaal een campingbeetjes voor nodig in dat hogerhuis. Nee. Nee. Uh, gaat het ergens toe leiden dit? Um, nou kijk, um, waarschijnlijk wel. Um, op 5 mei moeten de Britten naar de stembus, dan moeten ze kiezen over een ander kiesysteem, een ander kiesstelsel. Um, uh, dat is onderdeel van de constitutionele hervormingen. Uh, plus over het uh, reduceren van het aantal lagerhuisleden. Um, en dat is eigenlijk heel belangrijk wat de lip betreft in ieder geval. Ja. Of uh, de Lip Dems dat gaan halen, of het er inderdaad van komt, is een tweede. Maar het moet in ieder geval eerst door het hoge huis. Voordat het weer terug gaat naar het lage huis, voordat de Britten <gacht> zich erover mogen uitspreken. Juist, en alle verloven zijn echt ingetrokken. Het allerhoogste alarm is afgegeven. En er is free tea en biscuits, begrijp ik, hè? <laughs> er is inderdaad gratis thee en biscuits, inderdaad. En uh, nou ja, er, er zullen geen doden vallen. Maar er, er zijn wel zo'n geine gezichten, heel kort aangebonden stemming, je maakt er geen vrienden. Mee met zo'n zitting. He, terwijl de Lords juist heel gemoedelijk is en minder agressief dan het Lagerhuis. Maar het is nu geschorst en men zegt er wordt gezocht naar een compromis. De verwachting is dat hij er ook wel komt. De Van Beckhoven vanuit Londen. Blijf wakker om het voor ons te volgen. Dankjewel. Steeds meer automobilisten tanken zonder te betalen, dames en heren. En dat gebeurt vaker expres. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Blijf bij ons. Internet, Longs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Het gebruik van het internet is natuurlijk wel iets wat mensen daadwerkelijk tijd voor inruimen. Het lijkt, een, uh, het lijkt een trend. Het houdt je in ieder geval een beetje van de straat. Zolang ik wakker ben staat er wel ergens of een telefoon of een laptop of een vaste computer open. Wat vindt u de koffie hier? Ik vind het prima. Maar laten we er nou maar even met Hollandse nuchterheid en door een wetenschappelijke bril uh, naar kijken. Om dan maar weer positief uh, draai eraan te geven, toch wel algemeen vinden wij onszelf uh, erg uh, gelukkig. De Gids.fm Straks tussen 11 en 12.